Joris Stubenitski met het nos -journaal. Vijf Nederlanders worden vermist na het noodweer in Slovenië. Waar ze worden vermist is niet duidelijk. Ook is niet bekend gemaakt of het om een groep personen gaat. In Slovenië zijn zware overstromingen door hevige regenval. Vanwege het natuurgeweld werden gisteren honderden Nederlanders van hun campings geëvacueerd. Bij het noodweer in Slovenië zijn drie mensen omgekomen... onder wie twee Nederlanders uit Gouda van 52 en 20... De politie heeft een jongen van 16 uit Spijkenisse opgepakt vanwege een schietincident tijdens het zomercarnaval in Rotterdam. Hij wordt ervan verdacht vorige week zaterdag aan het einde van de middag één of meerdere schoten te hebben gelost op de Kolsingel. Niemand raakte gewond. Iets later werd tijdens het carnaval nog een keer geschoten. Drie mensen raakten toen gewond en er werden ook drie mensen opgepakt. In Pakistan krijgt oud-premier Imran Khan drie jaar celstraf vanwege corruptie. Hij zou meer dan 600.000 euro hebben verdiend... met het verkopen van cadeaus die hij kreeg bij bezoek aan het buitenland. Khan noemt de uitspraak van de rechter politiek gemotiveerd en gaat in beroep. Bij Bergen en Zee worden ongeveer 13.000 grove dennen gekapt... om het duinzand weer te laten stuiven... Natuurbeheerder PWN presenteerde het plan vorig jaar. De Duinstichting en de Fietsersbond hebben zich er toen tegen verzet, maar de gemeente legt hun bezwaren nu naast zich neer. Volgens PWN komen de dennen die worden omgehakt hier van nature niet voor. De natuurbeheerder wil terug naar inheemse natuur. Door de bomen weg te halen kan er meer wind waaien richting de achterliggende duinen. Volgens PWN is dat belangrijk om het duingebied gezonder te maken. Het weer vanuit het zuidwesten regen, mogelijk met onweer. Het is een graad of 20, ook vanavond en vannacht buien. Morgen ook regen en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 We'll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 En het blijft de hele middag regenen. Dus blijf bij je radio en Jeze, Ja, dan gezellig. komen we vandaag ook een, uh, nou, qua weer uh, niet echt uh, lekker. Hè? Nee, maar het wordt allemaal beter. Het wordt dan. beter. Het wordt beter. We krijgen nog zomaar Richard. Precies. Ja, gelukkig. Ja, ja, nou, ja, ja. Richard Buitenheek bij ons in de uitzending. In de studio zelfs. En uh, hij is uh, weer redelijk op adem uh, gekomen. Want uh, Richard uh, is komen lopen uit uh, eerst Noord-Frankrijk. Toen Luxemburg.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 Het is de zomer, maar je belooft het al. Het gaat beter worden gelukkig. Ja, het gaat beter worden. ja hier is bluf en het regent harder dan ik hebben kan. ZANG zo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 het slechte nieuws gaan brengen. Altijd. Nou, Benno, normaal gesproken is het altijd zon, zon, zon en nog eens zon. Ja, dat is waar. Ja. Dus, uh... Of een storm. <laughs> of... Storm, heb ik te... hebben we die troon... Ja, hebben we ook voorspeld, trouwens. Ja, uh, ja het lijkt hebben... uh, hard genoeg. Ja, ja, ja, precies. Goed, um, Richard Buitenheek in de uitzending. Uh, want uh, ja, het is um, weliswaar pas 5 augustus... maar 2 september gaat het eigenlijk allemaal weer beginnen...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 Waar het rugzakvosje toen, toen leefde. En daar heb je wel de kans dat je daar het rugzakvosje ook komt. En, en soms heb je ook een, uh, heeft hij ook kinderen. Dus dat is wel leuk. Maar leg even uit. een Rugzakvosje? Ja, wat, dat wat, heet wat, zo omdat hij, uh, hij... kwam altijd aanlopen als je rugzak open deed oh. dan, dan dacht hij dat je voedsel had. Oh ja, ja, ja. het ja. is gewoon bedelaar. Bedelaar, ja. ja. Nou, ja je mocht hem niet uh, voeren. Maar, hm. en, het ik, werd ik, toch gedaan. <clears throat> ik heb één keer meegemaakt. Toen ben ik daar uh, in een uh, soort van in slaap gevallen.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 Um, Oké, okay, dus van... Uh, en, maar hij leeft nog steeds, uh, de rugzak vol. Ja, eerlijk gezegd... Uh, ja, geen idee. In ieder geval daar dus, zaten waarschijnlijk wel. Dus er lopen wel. We wel vosjes rond. En ja, of ja. Nou precies die is, dat uh, weet ik. het. nee, nee, nee ik ze lijken me. zo op elkaar. Ja, ja precies. Vossen <laughs> uh, nou, genoeg trouwens in de waterlijn mm. Heb uh, Het ook nog steeds...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 Nou ja, of... Nu dan een, een vluchteling of zoiets dergelijks. Nou, ja, ja, ja. Oh. nou, in ieder geval, als je Zandvoort uitrijdt uh, richting Bentveld... dan zie je rechts van je, zie je ze gewoon uh, nog zat uh, grazen. Ja, in de waterlijn daar zelf. Ja, ja, ja. Ja. Oh. ja. al die foutjes worden zwanger, hè? Ja, ja, ja, een keer wel.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 Paarten en dalletjes, en ja. <laughs> overal gaat hij doorheen. Geweldig. Nee, we hebben voor de goede orde als het uh, niet mag, zoals de kennen me daar nou ja, of we ja. uiteraard. infiltratiegebied het mag je natuurlijk ook niet nee, in. Nee. Goh, het begint allemaal om half elf. Dan is het verzamelen aan de zandvoort nummer 130. Dat is het adres van de Amsterdamse waterleiding Duinen hier in Zandvoort. En, um, en het duurt tot ongeveer drie uur. Ja.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 uh, vandaar. Um, maar wel gaan we nu zijn... Uh, ja, Richard uh, doet het nu uh, tien jaar... Uh, dat uh, Mindful wandelen, uh, uh, Richard. Is speciaal voor jou... vanwege je tienjarig jubileum... draai je hem bijna helemaal... deze uh, die je aangevraagd hebt... van uh, Let's Zeppelin.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 If you don't know Ja, we hebben het beloofd. Hè? We draaien bijna helemaal, uh, Richard. Dankjewel, Rob. 1972. Hoe oud was je toen, uh, Richard? Uh, uh, toen de plaatje uh, uh, het was? 13 jaar. Oké, okay, ja, nee, dan is het wel een plaat uh, die je zeker onthoudt. Of nog andere herinneringen bij de plaat. Uh, die, uh, die je denkt van nou... Een eerste kus. Uh. Bijvoorbeeld. Nee, eigenlijk niet. Nee, ik vind het gewoon een mooie plaat. Ja, het is ook een hele mooie plaat. Dat was uit de tijd van Radio Veronica, denk ik. Ja, ja. Of Radio Noordzee. Ja, gingen we nog protesteren omdat het ja, opgeven. Ja, Naar Den Haag. Ja.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 Bestaan. Die blijf je in je lijf houden. Dus je reageert als volwassene. Het klinkt heel bizar. Exact hetzelfde als kind. Mm. He, dus als jij bijvoorbeeld die nadien, als die dan weer in een auto uh, wordt gezet en wordt alleen achtergelaten, en ze is bijvoorbeeld 25, mm. dan zal ze nog steeds dat Spaanse benauwen ja. hebben van, ja. oh god, dit is levensbedreigend. En nou heb je wat interessants. namelijk het gevoel, zeg maar, versus het verstand. Mm. Het gevoel zegt, dit is levensbedreigend.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 gegaan is. Dus, krijg het horen dan. Kijk de, er naar uit. Jongen. Ja, ja. Um, Veel plezier in ieder geval vast. En uh, we zien je over twee weken. Ja, leuk. Oké, okay, dankjewel Richard uh, voor uh, vandaag weer. En twee weken, uh, over twee weken is hij erbij in uh, inderdaad uh, Rabbel. Het uh, racecafé hier in Zandvoort. I to believe In God and James Dean.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 De nieuwe single van Chester hoorde je. Zie je weer ik... Nou, een kleine kwartier te laat. Maar dat geeft helemaal oh ja, niks, op Ja, na. zeker. zeker. Maar je hebt weer weer voor de komende dagen hopelijk ja. goed nieuws. Op uh, ja, ja, de zomer. Ja, ja, ja. ja. Nou, uh, dat uh, komt er zeker weer aan. Uh, nu even niet. Uh, morgen ook <laughs> niet. Uh, <laughs> nou, lekker. Uh, morgen is het uh, pompen of verzuipen. Want uh, 10 millimeter water is er voorspeld. Uh, maar 10% kans op zon.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 Ja, we willen zomer en er hoort ook zonnige muziek bij. En hebben deze uitgekozen voor je. De nieuwe single van Baggy G heet Aranga. Mm. ik yo no sé tu plan esa chichi ik tengo suplente que me baja el panty mi peo ese ya no te voté no te fuerrica ja. lo que pasó, pasó.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 ZANG EN Als we zo naar de beelden kijken van de knel Parade. Nou, er wordt lekker uh, gedanst daar uh, op de boten in uh, Amsterdam, uh, Benno. Ja, grote feest uh, daar in ieder geval met uh, de jaarlijkse Canal Parade. We gaan het hebben over het uh, oogstfeest. Want dat uh, komt eraan in de Meer. Ja, en dat is... Uh...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 Daar gaan ze scheuren, de van wiele e. de van wielen e. ja daar.